Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam wordt op dit moment gedemonstreerd. Vanaf drie plaatsen lopen mensen naar het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ook zijn er boeren met hun trekkers. Ja, de organisatie Nederland in Verzet heeft met de gemeente afgesproken zich aan de coronaregels te houden. Maar of dat ook gebeurt? Verslaggever Jeroen de Jager. Ik heb hier politie gesproken en die zeggen... ja, wij gaan daar net zoals andere keren niet keihard op handhaven. Dus uh, ze zullen zich niet aan alle afspraken houden... maar dat het een normale, gewone, vreedzame demonstratie kan worden... dat, uh, dat, dat, ja, dat zit er gewoon heel erg in. De organisatie verwacht dat er zo'n 25.000 mensen komen. Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Peru... Allemaal hebben ze schade door een tsunami na een vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan. Zo werden auto's in Californië door het water meegesleept. Hoe het er op de eilandengroep aan toe gaat is niet duidelijk, want contact is lastig, al lijken er geen slachtoffers te zijn. En omikron in China. Een aantal religieuze plekken in Peking is nu op slot gegooid vanwege een besmetting met die nieuwe coronavariant. Ze doen daar extra voorzichtig, zeker omdat de Olympische winterspelen eraan komen. Je hoort Cosman en, en Daas. Men hoopt echt deze uitbraak te isoleren. Ja, ook wetende uh, dat er in Tianjin vandaag voor de derde keer de hele stad getest is. En dat er nog steeds gevallen bij komen. Het zijn relatief lage aantallen, misschien in vergelijking met, je wat, met wat je in Nederland ziet. Hè, 65 nu over het hele land verdeeld. Uh, maar voor China zijn dat er alsnog 65 te veel. Veel inwoners van steden nemen het zekere voor het onzekere. Ze verwachten een lockdown. En dus trekken ze naar familie buiten de stad.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 Met nu Zandvoort op zondag. Listen,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 That she gets from you Could be the difference that it makes She's a trusting soul She's put her trust in you know, yeah, she put her trust But a girl you. like that won't tell you what you should do Tell her about it Tell her everything you feel Give her every reason To accept that you're Let us know how Even na twee uur Zandvoort, een hele goeiemiddag. We zijn er weer hoor, Studio Tolweg 10A. En wie zijn wij nou tegenover mij? Zit Albert-Jan en ik uiteraard, Rob. Wij zijn er met Zandvoort op zondag, op deze zondagmiddag. Ja, geen zonnetje vandaag, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Nee, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers, niet te vergeten. Ja, nee, we zijn er weer. Ja, nee, ik had gisteren ook al voorspeld. Misschien later op de dag nog een klein flauw zonnetje, maar... Voorlopig uh, moeten we het vandaag uh, hiermee doen. Ja, temperatuur is wel een stuk beter uh, dan gisteren... maar toch voelt het nog een beetje koud aan. Uh, het is, de, het is, de, het is de, de temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus we, zitten, we liggen op, op schema, om het zo maar te zeggen. Wat betreft de temperatuur. En gistermiddag lagen we natuurlijk helemaal op temperatuur. Hè? Jazeker, ja, vanaf uh, één uur uh, bedoel je. Ja, ja, we reden toen om uh, vijf uur naar de uitzending reden we terug. Uh, uh, uiteraard door het centrum. En Het leek wel uh, drie uur s'nachts. Ja. Zo, ja, ja, ja. Zoveel zo publiek op straat en uh, vanaf één vanaf uur gelijk al uh, alle, alle trossen los en uh, alle terrassen vol. Maar we komen daar later in deze uitzending nog uitgebreid op terug. Ja, en Ron van uh, Lauren en Hardy die had dat uh, gisteren ook uh, mooi aangekondigd en die wil, laten we heel even horen. Yes. Goedemiddag. Ja, daar zijn we weer bij Lauren en Hardy. Het heeft uh, lang geduurd, maar we zijn eindelijk één dagje open. Uit protest met Lauw Hardy. Lekker uh, een glühweintje, warm al? lekker een biertje van de tap, want dat is ook een tijd geleden. Ik zou zeggen kom even langs, want uh, we moeten het even gezellig maken vanmiddag. Kunnen we elkaar weer even zien, even gezelligheid. Kom langs. en. Uh, Den Haag, we moeten snel weer open. De horeca moet weer open. Ja, en daar was de, de actie van gisteren zeker voor. De horeca moet weer open, Albert-Jan. Nou, dat hebben, we, dat hebben wij dus nog gezien. We moeten tien over vijf... Uh... Dat de, de kroegen leeg waren, maar iedereen dus op straat uh, richting uh, zijn weegs ging. Uh, maar het was uh, hartstikke druk en hartstikke gezellig. Ja, ze hadden goed geluisterd naar Ron, uh, ja. denk ik. Ja, en daar hebben wij uh, in het tweede deel van het eerste uur... hebben wij daar een uh, uitgebreide uh, reportage van van onze mediapartner Zandvoort Insight. Want die zijn gistermiddag nog met de microfoon uh, de menige uh, uh, uitbater uh, te interviewen. En dat willen wij u niet onthouden en dat hoeven wij u ook niet uh, te onthouden... Uh, dankzij in, medewerking van Zandvoort Insight... waar vele horeca komen, daar, uh, gaan daar de revue passeren... en uh, hun uh, ideeën geven over die zaterdagmiddag. Uh, verder hebben we natuurlijk... Er wordt weer gevoetbald uh, vandaag in de eredivisie. Ja, vrijdag uh, eigenlijk alweer, of in ieder geval gisteren ook al. Dus ook de voetbal-eredivisie krijgt uh, voldoende aandacht uh, vandaag. En voor de eerste keer doen we dat om tien over half drie. Uh, de klapper, uh, ja, is al, Ajax is al begonnen om kwart over twaalf. Ja, die zijn lekker bezig. We onthouden nog uh, u, u, even van de uh, uh, tussenstand, zeker eindstand. Uh, die nemen we dan straks mee om tien over half drie. Uh, verder hebben we natuurlijk om half vier de evenementenagenda. We hebben het weerbericht om half drie. En het dier van de week is uh, dezelfde als gisteren. Maar ja, je moet het tegenwoordig checken. Hè, want voor je het weet uh, zijn ze net, uh, net binnengekomen en zijn ze alweer weg. Maar Goor zit er dit weekend nog. Dus uh, vandaag nog weer even aandacht aan Goor. Ja, dan, uh, dan krijgen we een probleemgedicht van de dag. Dan waren we uit, hè? Kwart voor vijf. Jazeker, ja. Want we hebben er eentje binnengekregen. Ja, we hebben een van een, uh, van een kijker binnengekregen. En uh, die heeft uh, zijn, uh, zijn poëziekunsten op pap het papier toevertrouwd. En die willen wij u niet onthouden. Dus uh, het gedicht van de dag wordt een uh, ingezonden ode aan Zandvoort op zaterdag. Uh, Zometeen natuurlijk over twee toplaten. Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, tweede uur, zoals u gewend bent op de zondag, gaan we de regio in. Uh, tussen drie en vier. En we gaan naar Haarlem. Want we gaan natuurlijk ook even sfeerproeven in Haarlem hoe dat uh, gisteren allemaal verlopen is. We gaan naar Amsterdam, want het uh, tulpenseizoen komt er weer aan... en dat vindt, bij ons is dat altijd weer het teken van het voorjaar komt er weer aan. Maar uh, André van Duin kreeg uh, een uh, tulp aangeboden die de, zijn naam ging dragen... en daar hebben we ook een reportage van. En tot slot gaan we uh, het tweede uur naar de Zaanse Schans... want daar werd het 50-jarige jubileum gevierd... van het gilde van de vrijwillige molenaars. En ze kregen hoog bezoek, ze kregen namelijk zelfs hoog bezoek... van prinses Beatrix... Al die reportages worden verzorgd door onze mediapartner RTVNH. Kwaardal 4 is gewoon nog Pit Report. Veel voetbal, veel nieuws en ik zou zeggen genoeg reden... om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En we geven hier een booster met ook heel veel lekkere muziek... vanmiddag tussen twee en vijf uur. Waaronder deze van Bruf en Geike naar zoutelanden. Niets is beter dan met jou de kou tolzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze.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 Told you that I'll never leave, but I sacrificed your love for more of the nights. I tried to put up a fight.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 Deze een lekkere single, de nieuwe single van The Weekend hoor je. En dat was uh, Sacrifice. Zondagmiddag, even na twee uur, Zandvoort op zondag. Het nieuws in het kort, we gaan het uh, nu een beetje doornemen. Talloze dorpsgenoten gaven gistermiddag gehoor aan de oproep om een terrasje te pakken. En trotseerden de waterkou om de Zandvoortse horecaondernemers een hart onder de riem te steken... Klokslag 1 uur stonden er al rijen voor de takeaway en klonk Lee Towers vanaf de terrassen en uit solidaire, solidaire winkels met You'll Never Walk Alone om de Zandvoortse saamhorigheid te onderstrepen. De symbolische actie duurde tot 5 uur en het was, een, het, is een, het was een initiatief van de Zandvoortse ondernemerskoepel ondernemersbelangen Zandvoort en in nauwe samenspraak met burgemeester Dave Molenburg tot stand gekomen. Hij verwachtte veel van de motie die unaniem werd aangenomen... door de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... om meer mogelijk te maken. Gecontroleerde openstellingen moet kunnen. Als 100% van de burgemeesters dat onderschrijft... dan kan Den Haag daar toch niet ongevoelig voor blijven, al dus Molenburg. De actie viel samen met de heropening van een niet-essentiële winkels... waardoor er een sfeer en een straatbeeld ontstond... wat deed denken aan andere tijden. Alle hoop is nu gevestigd op 25 januari, wanneer de regering naar verwachting nieuwe versoepelingen bekend zal maken. Na bijna 14 jaar heeft Lana Lemmens, directeur Zandvoort Marketing, aangegeven per 1 mei van dit jaar haar functie neer te leggen. Met haar kennis, vakkennis, enthousiasme en betrokkenheid heeft Lana Lemmens aan de basis gestaan van een nieuwe organisatie en daarmee een nieuwe manier van vermarkten van de badplaats Zandvoort.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 De exacte invulling is mede afhankelijk van de dan geldende COVID-maatregelen. De kans is vrij groot dat de gemeente Belangen-Zandvoort niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Het is de partij vooralsnog niet gelukt om voldoende kandidaten te vinden. fractievoorzitter Astrid van der Veld vooralsnog ziet het ernaar uit dat de gemeente Belangen-Zandvoort deze keer niet aan de verkiezingen zal deelnemen tenzij er voor 25 januari aanstaande alsnog voldoende geschikte mensen... die het gedachtegoed en programma van onze partij ondersteunen zich aanmelden. Van der Veld geeft aan dat als het zover komt... gemeente Belangen-Zandvoort zich evengoed zal blijven inzetten... voor de Zandvoortse gemeenschap. En tot slot de oudere partij Zandvoort heeft afgelopen woensdagavond... de 15-koppige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld... voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Grootste verrassing is de nummer 2 op de lijst, Belinda Geuransson, die zeer recent terugtrad als raadslid voor de VVD. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Europartij partij Zandvoort op 12 januari jongsleden... is de voorgestelde kandidatenlijst door de leden goedgekeurd. En wil je het nieuws blijven volgen, download dan ook onze eigen CFM-app. Gratis verkrijgbaar in onder meer de Play Store. Of kijk op social media van CFM. De Facebookpagina, ook daar houden we de berichten voor je bij. Het is zondagmiddag, lekker radiodagje, radio dus blijf luisteren met nu de Barts. She goes and knows in deze uitzending van Zandvoort op zondag... ook weer aandacht voor de Eredivisie, want die zijn weer begonnen. Afgelopen vrijdag gaan we straks uh, zo rond tien, half, half drie... de wedstrijden een beetje doornemen. Maar zo dadelijk eerst om half drie het weerbericht... voor de komende dagen. Je hoort het trouwens uit de jaren tachtig... de single van Elder Bartsch en Who is Johnny. De volgende plaat, ja, dat is ook een uh, echte klassieker... al een hele tijd uh, niet gedraaid. Deze van uh, Clarence Clemens en uh, You're a Friend of Mine... Tracking. kunnen we zeggen over deze plaats, nou ja, het is eigenlijk gewoon de buitenlandse versie van de single van Jan Smit en Danny de Munk, hè? Zo moet je het maar bekijken, and you're a friend of mine. En daarmee is het uh, half drie geworden, we gaan eens even horen van OBJ, jan wat het weer de komende dagen gaat doen. Alleen maar positief nieuws, toch? Uh, nou, dan kan je nu weer een muziekje opzetten. <laughs> Goed, uh, het is vandaag bewolkt, maar later ja, later uh, op de dag breekt ook de zon af en toe door. Er is ook een bui mogelijk, maar over het algemeen is het droog. Er waait een matige westen tot noordwestenwind en het wordt 8 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar zo nu en dan klaart het ook nog even op. Het koelt af naar 5 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en is het droog. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige noordwestenwind en het wordt 9 graden. Ook dinsdag is het ook droog met geregeld zonneschijn. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt 7 à 8 graden. Ook woensdag verandert er weinig. Opnieuw schijnt geregeld de zon, maar soms valt ook een bui. Er waait een matige westenwind en het wordt 8 graden. Donderdag waait er een stevige noordwestenwind en is het maximaal 5 à 6 graden en ook wat frisser. Het weerbeeld laat een mix zien van zon, wolken en een enkele bui. En vanaf vrijdag loopt het kwik weer op naar waarden omstreeks de 7 à 8 graden. En het weerbeeld is lichtwisselvallig met zon, wolken en een enkele bui. Aldus Rico Schreuder. En voor meer weer kijk je op Rico Weer. Of kijk ook eens op onze eigen CFM app. Dat was het weer. En dan uh, op de app kijk je op uh, meteo pagina en dan uh, zie je het vanzelf. Zo dadelijk Stromai en formidable, maar eerst de nieuwe Adel. Hier is oh my god. Even though Isiomi was natuurlijk een hele grote hit in uh, heel de wereld. En uh, kijk of deze plaat het net zo goed gaat doen. Die is juist hoorde Oh my god. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions Formidable. Formidable.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 Ça fait autre chose à faire Mon Je vu hier J'étais formidable Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable We étions formidable Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable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 Formidable Eh hey, petite, oh, pardon petit Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni gentil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 Lu zietion formidable. Oh formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable. Lu zietion formidable. Het begin van de carrière van onze Saedebuur Stromai was al formidable. En uh, ook uh, die plaat die hij uitbracht uh, werd uh, meteen een uh, hit. Uh, uiteraard uh, hier in, uh, in Nederland en uh, de rest van de wereld uh, trouwens. En een uh, aantal jaren geleden of, uh, is hij eventjes uh, gestopt uh, met de muziek. En gelukkig heeft hij nou weer een uh, nieuwe single uit inmiddels. En die heet Lanfer. En die gaan we vast zeker ook nog een keer voor je draaien. Maar deze draaide op een speciaal verzoek. Ja, en uh, dan brengt ons uh, naar uh, de voetbal-eredivisie. Ja, want we zijn weer begonnen. Ja, we zijn, we zijn weer aan het voetballen. Zeg dat wel. Goed, gaan we eerst terug naar afgelopen vrijdag. Want uh, Pek Zwolle ontving daar Willem 2, eindstand 2 tegen 0. En was het niet uh, Pek uh, die uh, problemen had met, uh, met het team om dat uh, voor elkaar te krijgen met corona? Of... Nou, ja, klopt. Maar uh, ze, ze hebben wat mensen van buiten aangetrokken. Want ja, de, de stand van Pek Zwolle op de ranglijst is nog niet om over naar huis te schrijven. Nou ja, maar het heeft in ieder geval wel gewerkt. Want uh, ze gewerkt. hebben met 2-0 gewonnen. Dus moeten ze vaker doen en mensen van buitenaf uh, aantrekken. Zaterdag vier wedstrijden gespeeld. NEC tegen Heracles Amelo, daar werd het 0 tegen 0. Nou, de zaterdagavond, als u de herhalingen gaat bekijken vanavond... het was wel één grote foutenfestijn van de diverse keepers. Ook bij de wedstrijd Feyenoord thuis tegen Vitesse, eindstand 0 tegen 1. En dan FC Twente tegen SC Heerenveen. Daar werd flink gescoord door FC Twente, 2 tegen 0. Ook daar een uh, niet uh, goede keeper bij SC Heerenveen. Dan hebben we ook nog co Eagles thuis tegen RKC Waalwijk. Eindstand 0-2. En vandaag is er inmiddels alweer uh, één wedstrijd gespeeld. Kwart over twaalf begonnen. En inmiddels ten einde FC Utrecht tegen Ajax. Ajax heeft uh, drie doelpunten erin uh, weten te krijgen. Daarbij uh, Utrecht. Eindstand 0-3. tegen dus Door de jaar heen is het altijd een uh, hele felle wedstrijd... met veel overtredingen. Maar dit is toch een duidelijke overwinning... Ja, heel duidelijk. Half drie begonnen. SC Kambuur thuis tegen Sparta Rotterdam. Dus dat momenteel nog 0-0. En ik ben heel benieuwd naar uh, wedstrijd nummer 2 van uh, vanmiddag. FC Groningen tegen PSV. Want uh, ja, we zijn inmiddels uh, 13 minuten onderweg. 12 minuten. Nog niet gescoord. 0-0. Nee, stug, Groningen thuis is altijd stugge tegenstand. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en al, af en toe een aardbevingetje <laughs> en zo. Uh, dus. ja. Nou, voorlopig nog niet. Uh, kwart voor vijf. Uh, de laatste wedstrijd van vandaag. Dat is Fortuna zit daar thuis tegen AZ. We houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag en leuk dat je luistert. Hier is Labi To me, are we defeated? Defeated like hell. We may be losers, but we'll never tell. Nothing's bad.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 En dat was uh, La en Nothing's Gonna Change. Ja, gisteren hadden we de protestactie van de horeca. We hadden zelf bij Zandvoort. Uh, op zaterdag we Ron Brouwer in de uitzending van uh, Laura en Hardy. Nou, vreselijk uh, naar uh, hun zin gehad. Uh, uiteraard alle horeca-eigenaren en uh, ook uh, alle gasten bij de horeca-gelegenheden. Maar ja, uh, de coronamaatregelen zeggen gewoon dat het nog even niet mag. Maar we gaan uh, alle hoop uh, vestigen op... Uh, 25 januari is er weer een nieuwe persconferentie gaat komen. Verwacht je dan dat het gaat gebeuren, Robert-Jan, uh, Ja, ik ga er in ieder geval weer uit dat ze weer een van de oude, oude regels... of tot, tot 10 uur, of tot 12 uur, of tot 8 uur... maar in ieder geval weer iets uh, zouden gaan versoepelen. En uh, zoals gezegd uh, aan het begin van uh, dit uur... Uh, krijgt u nu het verslag wat onze mediapartner uh, Zandvoort Insight gisteren uh, ter plaatse uh, pleegde. Uh, en verslaggeefster Sandra Lissenberg uh, is de diverse horecazaken afgegaan... en krijgt ook diverse reacties van de diverse horecaondernemers. Bij deze.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 Het kabinet heeft gisteren in de persconferentie aangegeven om echt ook daar op korte termijn naar te kijken wat de mogelijkheden zijn om ook de horeca open te stellen. Ik ben heel blij dat de retail verder open mag, ook niet op afspraak. En ik heb in het kader van vandaag hele goede afspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van de ondernemers. En dat ging in een hele constructieve en prettige sfeer. Waarbij men zegt we willen het niet goed op de spits drijven, maar we willen ons wel laten horen. Na is zoals wat er gebeurt vandaag. Ook maakten wij een rondje langs de diverse ondernemers in Zandvoort en vroegen hen naar wat zij van deze actie vinden, waarom ze het doen en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Het is, vijf, het is alweer vijf weken geleden voor het laatste, vijf, ja? Ja, zoiets, ah, ja, 19 december. Oh, ik ken nagenoeg hoe hard het gaat. Je vergeet, op een moment, je vergeet op een gegeven moment gewoon ook de dagen. En het was ook niet de eerste keer, hè? Nee, het, het, het klinkt misschien dat ik het zeggen, uh, maar het wint. het gaat winnen. Het moet niet meer. Weer dicht, en, nou, weer, weer twee weken, dan weet je al van tevoren dat het geen twee weken is. Maar ik hoop nu echt dat ze even een statement gaan maken met elkaar, dat er nou echt wel wat... Uh,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 Leven. Zullen we daarop drinken? Ja. Daar drinken we op. Daar drinken we op. Heeft u nog een boodschap voor de ondernemers van Zandvoort? Nou, kijk, ik ben heel blij dat er weer veel meer mag. Ook voor de jongeren. Ook voor de sport. En tegen de horeca zeg ik, jongens, hou echt nog even vol. En hoop ik oprecht dat we binnenkort vanuit Den Haag echt de ruimte krijgen om ook weer Zandvoort te laten kruisen zoals het hoort. Meneer Moenburg, hartelijk dank. Graag gedaan. Natuurlijk hopen we ook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 Sandra Lisberg was gistermiddag in het dorp. Even na één uur is de reportage gestart. Want je hoorde, you never walk alone. En daar is het allemaal mee begonnen, Albert Jan. Met dat plaatje draaien. En daarna ja, mochten ze een paar uur gedoogd open. Klopt. Maar ik wil toch even... Ik, wil, ik bedoel, briljant. Keurige reportage, hartstikke goed. Positief. Maar er waren, ook, er waren ook mensen die door het dorp heen liepen. En dan krijg je dus reacties. Dat, uh, dat, uh, dat er in, in, in enkele, enkele, en dat zeg ik met nadruk... enkele horecagelegenheid... keihard muziek gedraaid werd. In een winkelstraat. Nou, en, uh, dat, uh, dat is toch... Uh, uh, ja of dat wel zo handig is in een wandelgebied ook, hè? Dus het is een klein, klein, klein kanttekeningetje. Het is geen kritiek, maar het is een kanttekeningetje hou rekening met elkaar. Uh, Oké, okay, nou geplaatst door uh, Albert Jan Vos. <laughs> Wil je yes. zijn adres hebben? Bel mij even op. <laughs> nee, nee hoor. <laughs> Oké, okay, nee, ik, be, ik begrijp hem uh, uiteraard helemaal als je in zo'n uh, zo gedogen dag uh, zit. Ja. Moet je sowieso je keurig aan uh, alle regels houden die er zijn. Altijd, hè, natuurlijk. Maar helemaal op uh, zondag en ook om uh, vijf uur uh, sluiten en dergelijke. Volgens mij hebben dat uh, zo'n beetje alle horecagelegenheden wel gedaan hoor. Ja, drie, dus uh, nee, dat... complimenten daarvoor, in maar... ieder geval. Maar het leek wel drie uur s'nachts toen we dat doorheen Nou, ja. inderdaad. <laughs> ja, we kwamen van, uh, van de studio uh, van uh, CFM uh, terug. En uh, ja, inderdaad. Uh, er mocht toch alcohol geschonken worden, laat ik het zo zeggen. Dus uh, dat was uh, duidelijk te merken aan uh, mensen die uh, de horeca gisteren uh, bezocht hebben... om uiteraard een hart onder de riem te steken. Hè? Want uh, ja, die mensen hebben het allemaal heel erg zwaar. En wij hebben het ook best wel zwaar natuurlijk met uh, alle coronamaatregelen die er nog steeds zijn. Maar ja, over het algemeen geldt, ze zijn er niet voor niets. En uh, we moeten ons nog even aan de regels houden over Your eyes the sternest one's gonna put you away Look yeah, what I'm doing my very best